Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het centrum van Antwerpen zijn drie gebouwen zwaar beschadigd geraakt door een explosie. Bij één pand is de gevel eruit geblazen. Volgens Belgische media zijn er zeker vijf gewonden. Er wordt gezocht naar meer slachtoffers. De politie zegt dat er twee of drie mensen worden vermist. De oorzaak van de ontploffing aan de paardenmarkt is nog onduidelijk. Volgens de politie was het geen terreuraanslag. In de muziekwereld en daarbuiten wordt verdrietig gereageerd op het overlijden van Dolores O'Riordan, de zangeres van de Cranberries. De Ierse president Higgins spreekt van een groot verlies voor de Ierse muziek. De Cranberries werden bekend in de jaren negentig, onder meer door de hit Zombie. Dolores O'Riordan overleed vandaag onverwachts in Londen, waardoor is onduidelijk, ze was 46 jaar. Het Griekse parlement heeft met een krappe meerderheid ingestemd met een pakket van hervormingen en bezuinigingen. Waaronder een inperking van het stakingsrecht en een bezuiniging op toeslagen voor gezinnen. Ook wordt het makkelijker om een huis te veilen als de eigenaar de lasten niet meer kan betalen. Premier Tsipras heeft verzekerd dat dit de laatste strenge maatregelen zijn om Griekenland er weer bovenop te helpen. De Utrechtse Oulu-moskee heeft aangifte gedaan tegen de lokale PVV-lijsttrekker Henk van Deun. Die zei vorige week op een lokale radiozender dat hij niet wil dat de moskee een icoon voor de stad wordt. Ik zou bij wijze van spreken liever zien dat de moskee afbrandt, zei hij. Later kwam, nam hij die woorden terug, maar volgens de moskee heeft hij aangezet tot discriminatie, haat en geweld. Minister Wiebes heeft spijt van een uitspraak over autisme... Vrijdag zei hij over de gaswinning in Groningen. Daadkracht is goed, maar autisme is dat niet. Dat schoot bij sommige autisten in het verkeerde keelgat. Een van hen schreef een open brief aan Wiebes. En die erkent nu zijn fout. De minister twittert dat hij er voortaan beter op zal letten. Het weer, vannacht nog enkele buien, minimaal tussen 3 en 6 graden. Ook morgen buien, soms met hagel en natte sneeuw. Maar ook af en toe zon en het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het en Westshot. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.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 wereld kent is het waar te weten wie u bent meer dan zilver meer dan goud meer dan schatten door iemand ooit aan meer dan dat zo engels veel meer Was de prijs die u betaalde, heen. In een graf, Verborgen door een steen Toen u zich gaf Verworpen en alleen Als een rood en weggegooid nam u de straal, en dacht aan mij meer dan.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 Verworpen en alleen als een roos Geplukt en weggegooid Nam u de straf en dacht aan mij Meer dan ooit In een graf verborgen door een steen zich gaat morven alleen als een roos geplukt en weggegooid namen de straat, en dacht aan mij meer dan ook.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 Dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben is for